12 uur. De Radio 1 Sportschool. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Zometeen dan toch eindelijk de nationale ombudsman zelf over de bestrijding van de q -koorts. En tot je 23ste verplicht naar school. Net zolang dat je je diploma hebt, zoals de minister van Onderwijs gaat onderzoeken. Moeten we dat wel willen? Nu is het nieuws met Dorrit Megens. De DSB-bank heeft de ondergang aan zichzelf te wijten. De bank nam onverantwoorde risico's, werd slecht geleid... en had eigenlijk geen bankvergunning moeten krijgen. Tot die conclusie komt de curator van de DSB-bank, Rutger Schimmelpenning. De DSB-bank ging in 2009 failliet. Volgens eigenaar en voorzitter Dirk Scheringa is de bank kapot gemaakt. Maar Schimmelpenning komt na twee jaar onderzoek tot een andere conclusie. Al met al ontstaat het beeld van een bank die te snel was gegroeid... organisatorisch zwak was met onvoldoende toezicht. Ook stond de Nederlandse bank als toezichthouder te veel op afstand. Volgens de curator is de ondergang van de bank niet veroorzaakt... door de oproep van Pieter Lakenman om het geld bij de bank weg te halen. De nationale ombudsman Brennik Meijer... wil een noodfonds voor de meest schrijnende q gevallen. Volgens hem is de overheid tijdens de epidemie... niet respectvol omgegaan met burgers en moet dat nu veranderen. Brennik deed onderzoek naar de gevolgen van de ziekte... waaraan zeker 25 mensen zijn overleden.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 Er komen geen gescheiden klassen voor jongens en meisjes... om de leerprestaties van jongens te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs gaat wel scholen in het voortgezet onderwijs helpen... om beter om te gaan met de verschillende manieren waarop jongens en meisjes leren. Wereldwijd doen jongens het minder goed dan meisjes... onder meer doordat hun hersenontwikkeling in de puberteit achterloopt. Maar uit de onderzoeken blijkt dat er geen eenduidige aanpak is voor jongens en meisjes. Volgens het ministerie is het belangrijk dat het onderwijs vooral rekening houdt met de diversiteit van leerlingen en met de verschillende leerstijlen van jongens en meisjes. De naam van de partij van Hero Brinkman wordt democratisch-politiek keerpunt. Het is een fusie van zijn onafhankelijke burgerpartij en Trots op Nederland van Rita Verdonk. Vorige week hadden de twee partijen al aangekondigd dat ze gaan samenwerken. Brinkman zei dat zijn partij een zeer krachtig geluid op rechts zal laten horen, want volgens hem is er een gat op rechts. De PVV is financieel-economisch even links als de SP. En kan misschien ook maar beter gelijk gaan fuseren met hen. En de VVD heeft haar al oude achterban van de ondernemer binnen het MKB... en de hardwerkende burger keihard in de steek gelaten. Dan het weerhoog vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg kan het wat gaan regenen. Het wordt 18 graden aan zee, 22 graden in het binnenland. Morgen dan is het grotendeels droog. Vooral in het zuiden blijft het bewolkt. En het wordt opnieuw zo'n 22 graden. Zometeen verder met de Radio 1 Sport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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Moeten we zometeen desnoods tot ons 23ste naar school om ons diploma te halen? Debat erover. En wilt u ons volgen of iets melden? Dat kan via onze website radio 1.nl of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag R1 Sportzomer. Maar eerst naar de Nationale Ombudsman in Den Haag. Hier zijn Thijs van der Brunk en Bermijn Veenhoven. Want het kan u niet zijn ontgaan als u naar deze zender luistert. Alex Brenningmeijer presenteerde vanmorgen zijn rapport over de Q-koorts. Brenningmeijer heeft zich het lot van de Q-koorts patiënten aangetrokken... die zich niet gezien en gehoord voelen door de overheid. Volgens de ombudsman heeft de overheid tot dusver niet serieus... naar een passende oplossing gezocht. En daarom is hij zelf in januari van dit jaar een onderzoek gestart. En vandaag zet hij uiteen welke lessen er geleerd moeten worden. Meneer Brenningmeijer, goedemiddag is het inmiddels. Goedemiddag. Ja, er is vaak gezegd dat het economisch belang bij de bestrijding van de q voorop stond. En niet de gezondheid van mensen. Vanmorgen zei uh, GGD-directeur De Vries, die hier bij ons was, dat ook. Komt dat ook uit uw onderzoek? Um, wij zijn in ons onderzoek uitgegaan van de conclusies van de commissie van Dijk, die uh, deskundig is op dit terrein. En die hebben inderdaad geconstateerd dat het ministerie van Landbouw in feite de, de toon zette. En het ministerie van Landbouw het heel erg belangrijk vond dat onomstotelijk vast stond langs welke route uh, geiten besmet raakten. Ja, dus u, u heeft dat niet zelf onderzocht... maar het oordeel van de commissie van Dijk overgenomen? Ja, kijk, de feiten liggen op zich al op tafel. Het ging veel meer erom. Wat is nou de reactie van de overheid op die feiten? Nou ja, en um, die is onvoldoende, zegt u in uw rapport... Ja, dat, dat vind ik onvoldoende. Ik heb intensief gesproken met minister Schippers... omdat die de penvoerder was op dit punt. Ik heb minister Schippers voorgelegd van... kijk nou toch eens naar wat de consequenties waren van de keuzes... die gemaakt zijn bij het bestrijden van de Q-koorts onvoldoende te laten informatie en eh, traag reageren. Daardoor zijn mensen toch eh, benadeeld... is er niet reden voor een, een, een zekere compensatie. En bij die compensatie moet je in de eerste plaats... ook eh, aandacht besteden aan gewoon een excuus. Wat zei ze? Uh, nou, minister Schippers die zei: Ach, er zijn regelingen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Uh, dus, en, en ook voor, uh, voor, uh, voor zorgverzekeringen. Dus uh, dat, dat is eigenlijk al de oplossing van het probleem. En er is, en zo leg ik dat dan uit: er is eigenlijk niet iets bijzonders aan de hand uh, waarom de overheid nog eens apart iets zou moeten regelen voor die Q-koortspatiënten. En wat zegt u dan? Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind juist gelet op de, de conclusies van de commissie van Dijk... die toch heel verstrekkend zijn, dat de overheid in de eerste plaats had moeten zeggen... we hebben inderdaad fouten gemaakt en we bieden daarvoor excuses aan. En vervolgens is het van belang dat we in schrijnende gevallen gaan kijken... of er niet toch reden is voor een zekere compensatie. Ja, u heeft mevrouw Schrippers al gesproken, u heeft ook uh, meneer Klink en mevrouw Verburg gehoord. Die zaten allebei niet in de modus van we hebben het verkeerd gedaan. Zou het geloofwaardig zijn als ze dat nu alsnog doen? Nou ja, ik hoop wel dat, uh, dat mijn rapport uh, duidelijk maakt... waar vanuit mijn perspectief als ombudsman het met de behoorlijkheid mis is gegaan. He, ik ben geen rechter, ik ga niet over rechtmatig of onrechtmatig... maar veel meer om de vraag, hoe ga je nou behoorlijk met mensen om? En dat ze erkennen dat uh, met Q-Koorts patiënten... en eigenlijk met iedereen, uh, bijvoorbeeld in Brabant, uh, niet, uh, niet serieus is omgegaan. Ja, en dat je daar toch wel consequenties aan moet verbinden. Ja, ik uh, zag een eerste reactie van Henk Bleker, die het dossier... Geloof ik nu heeft, en die zei van ja, het is een indringend rapport, dat moet ik eerst maar eens goed bestuderen. Geeft dat u hoop? Ja, ik vermoed dat, dat, dat mijn rapport echt aanknoppingspunten biedt... om eens op een andere manier naar zo'n zaak te kijken. Niet met de juridische bril, maar mee veel meer met de bril... wat kunnen burgers in redelijkheid van de overheid verwachten... en wat is nu nodig. En wat ik ook heb begrepen is... de Tweede Kamer wil met mij in gesprek over het rapport... voor een toelichting. En vervolgens wil de Tweede Kamer in gesprek met uh, uh, staatssecretaris bleken. En dan kun je hopen dat er beweging komt in het dossier. Ja, want die hoorzitting, ze, u heeft ze ook gehoord toch, de, de voormalige ministers? Ja, eh, voormalige minister Klink en eh, mevrouw Verburg... heb ik eh, tijdens de, hoorzitting, de openbare hoorzitting eh, gehoord... om ook ja, te horen hoe is het nou precies vanuit hun perspectief gegaan. Meneer maar, we hebben het uh, hier ook al over gehad vandaag... maar wat zijn volgens u nou precies de gevolgen van, van de fouten die er gemaakt zijn? Nou, wat dat betreft sluit ik aan bij de commissie van Dijk. Want de commissie van Dijk zegt heel duidelijk van... het publiek is niet geïnformeerd. Dat betekent dat over de belangen van mensen is beslist... en niet samen met mensen over, over hun belangen. Nou, in deze tijd kan dat natuurlijk niet meer. Het tweede is dat het ministerie van Landbouw steeds heeft ingezet... op een hard bewijs langs welke route die Q-koorts bacteriën zich verplaatst... en welke bedrijven dan besmet zijn. Dat, ah. dat is dus fout gegaan vervolgens zegt de commissie van Dijk ook... natuurlijk is niet uh, vast te stellen wat er zou zijn gebeurd... als bijvoorbeeld eerdere maatregelen zijn genomen. En dan kom je ook veel meer in een juridisch domein... waarvan ik zeg, nou, daar blijf ik liever uit. Want ja. voor mij is leidend de vraag... waar hebben Q-coorts patiënten nu eigenlijk behoefte aan? Maar het ligt voor de hand om te veronderstellen... dat er wellicht minder zieken waren geweest... als er eerder maatregelen waren getroffen. En misschien zelfs wel minder doden. Al kunt u dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Nou ja, je krijgt een heel onbevredigend gevoel... Wanneer je, wanneer je constateert dat de overheid eerder had moeten optreden. Ik sluit me hier toch aan bij de conclusies van de commissie van Dijk... die op dit punt geen hele harde uitspraak heeft willen doen. U heeft de voormalige ministers gehoord, u heeft patiënten gesproken... als je uw rapport uh, leest, voor zover ik dat nu heb kunnen doen. Lijkt het alsof u de patiënten eigenlijk 100% gelijk geeft? Uh, laat ik het zo zeggen, gelijk of niet... wat, wat ik vooral heb willen doen is uh, uh, de, zeg maar, de belangen... waar de q patiënten voor staan en, en, en die ze op tafel hebben gelegd... om die serieus te nemen. en uh, op ja, zich De ministers de hebben hun verhaal toch ook uh, gehouden... dus die zou je ook serieus kunnen nemen. Ja, maar ik vind wel dat wat de ministers in de weegschaal hebben gelegd... onvoldoende gewicht gaf om uh, te zeggen... nou nee, uh, wat ik u kortst patiënten uh, zeg, dat, uh, dat is niet terecht. Nee, ze hebben u niet overtuigd? Nee, zonder meer niet. Nee. nee, nee. Er zijn 25 mensen overleden, een paar honderd mensen zijn chronisch ziek. U heeft zelf met een aantal patiënten gesproken. Dat chronisch ziek betekent dat levenslang? Ja, er zijn twee, twee uh, problemen. De eerste is dat mensen gewoon direct hart- en vaatziekten hebben gekregen. En dat is levenslang en dan moet je zware medicijnen slikken. Dat is echt helemaal uh, echt een afschuwelijk lot. En ten tweede zijn er mensen die een, een chronische vermoeidheid hebben opgedaan. En zeg maar chronische klachten. Nou en dat is een veel lastiger verhaal. Omdat dat veel moeilijker bewijsbaar is. Dat kun je niet aan het bloed zien of zo. Dus die mensen zitten echt met het probleem. Dat ze op hun werk, in hun privéleven, moeilijk kunnen uitleggen. Waarom ze niet meer... Zeg maar de, de vrolijke uh, mensen zijn die ze waren voordat ze ziek werden. Hmm. En op welke manier kan je daar genoegdoening uh, voor bedenken? Nou ja, als ombudsman zeg ik: uh, overheid onderschat niet de enorme betekenis van een oprecht excuus. He, dus dat heb ik vooropgesteld. Uh, een excuus houdt in dat je erkent dat je fouten gemaakt hebt. En uh, een, een excuus houdt ook in dat je tegen de ander zegt... nou ja, ik realiseer me heel goed dat ik, uh, dat ik daarmee uh, jouw belangen geschaad heb. En uh, ja, daar verbind ik consequenties aan. Ja, ik zei het net al, we hadden vanmorgen GGD-directeur de Vries hier te gast. En die zat even heel snel het rapport te scannen. Die zei, er staat zelfs een voorbeeld in. Hoe het zou kunnen, klopt dat? Ja, dat klopt. Wat, waar, waarom doet u dat? Dat kunnen ze toch zelf wel? Nou, wat... wat wat mij opvalt, het is uh, excuses maken voor de overheid. Voor ieder mens is het moeilijk. Maar bij de overheid is dat een extra uh, probleem. Omdat de overheid toch een beetje altijd redeneert vanuit een ivoren toren. En wang zijn voor claims en bang zijn voor claims, en dat is volstrekt de onzin... dat, dat heb ik al heel breed uh, toegelicht, dus daar ga ik niet meer op in. Maar ik heb destijds een excuuskaart geschreven... omdat ik merkte dat het iedere keer uh, toch zo moeilijk is... Om, uh, om een goed excuus te formuleren. Die ja. excuuskaart ligt er in vijf stappen. Hoe, hoe maak ik een uh, oprecht excuus? En toen dacht ik, ja, als ik die hoe stap... Hoe maak ik een oprecht excuus? En dat ja. laat je dan voorkomen door iemand anders? Hoe oprecht nou ja, zijn? Ik heb, ik heb wel een bron van inspiratie willen zijn... van waar zou je zo aan moeten denken als je een excuus aanbiedt. Omdat ik me natuurlijk heel erg verdiept heb in... wat speelt er nou eigenlijk voor die patiënten? Nou, ik zou als patiënt denken, laat maar zitten met zo'n excuus. Als u het al ja, heeft uh, dat geschreven. Mee. Nou ja, dat, ik, ik, laat ik zo zeggen. Ik, ik kan me voorstellen dat het op voor patiënten. toch wel bevredigend is. om in ieder geval te zien dat, dat ik mij verdiept heb in hun situatie. en uh, geformuleerd heb wat, wat in de sfeer van een excuus van belang is. Maar je kunt je ook wel voorstellen dat, uh, dat uh, de, de overheid, de bewindspersonen. het kabinet denkt. van nou ja, eigenlijk is dit toch eigenlijk ook wel een goed voorbeeld. hoe we met de burger willen omgaan. en dat men uh, dat excuus overneemt. of ja. anders invult. Daar ook op. Nu komt er dus eerst het gesprek tussen u en de Tweede Kamer en dan een nieuwe reactie vanuit het kabinet. En uh, hoe ver leven we dan? Hoe lang gaat dat duren, denkt u? Nou, de Tweede Kamer wil op hele korte termijn uh, spreken. En ik vermoed dat zelfs voor het zomerreces ook een, uh, een discussie met de bewindspersonen plaatsvindt. Horen we dan opnieuw. Alex Brenningmeijer, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Genesis, Land of Confusion. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ja, de afgelopen dagen was het één grote depressieve bende op Twitter. Althans, als wij uh, Luc Iking uh, moeten geloven. En dat doen we graag. Hij is hier weer. Gaat het al iets beter, Luc, of nog niet? Een beetje, ja. ja. ja het gaat een beetje beter. Ja. We zijn heel benieuwd. Ja. Sinds zondag is het EK dus voor ons echt afgelopen. En gisteren gingen de spelers weer naar huis en is het EK dus... Afgelopen en vandaag druppelen nog een paar twitter binnen. En neem hem nog even mee voordat het EK-fonds echt, echt, echt afgelopen is. Ed Raf VD Vaat was de eerste die iets van zich liet horen van het team dan. Net weer aangekomen in Nederland. Een geweldig ontvangst gekregen van de Oranje-fans na een teleurstellend toernooi. Bedankt voor jullie steun. En Kevin Stroopman kroop ook meteen achter zijn computertje toen hij thuis was. Hij tweet jammer genoeg alweer terug in Nederland. Maar ze hadden toch boegen roepen op Schiphol? Ja, een paar mensen maar. Het viel wel mee. Okay. Je, je hoorde ook wel veel gejuich en mensen die handtekeningen willen. Dus het viel eigenlijk nog mee. Vandaar, ja, ik vroeg het me af vanwege ja. die geweldig ontvangt. Misschien dus moeten we dat toch vaker doen. Misschien uh, had hij het zelf niet door. Ja. Inmiddels komt de eerste sleaze en dirt ook naar buiten, dus dat is mooi. Uh, zo zou Wilfred Bauma hebben lopen matten met de KNVB-arts. Ja. ja, Renate Verhoofstad vond via Sport dat de beerput openging in Studio Sport kortzomer werd gisteren gezegd dat Huntelaar van andere spelers zijn bek moest houden. Kortom, tweetjes is niet al te best. De gezichten stonden gisteren ook op onweer toen het team aankwam daar op Schiphol en Koert Westerman, die tweet dan ook ongelooflijk, sta je daar op Schiphol als relatief volwassen persoon, wil geen één international iets tegen je zeggen. Diep triest. Ik dan. Onderwerp van gesprek is nog steeds. Wat schreeuwde Robben tijdens de wedstrijd tegen Portugal naar coach Bert van Marwijk? Nou, het antwoord staat, zoals altijd, natuurlijk op internet. Huh? Luister even mee naar dat Meentje, goed luisteren. Nog een keer. En nog een keer. Ja, grondige analyse is uh, internet uh, <laughs> eruit gekomen. Robin zegt hier: ik vind het kloten. Ik heb een deadline. Ik ben niet aan het werk, man. Luister even mee. <laughs> Ja duidelijk. Als, ja, het zou ook iets anders kunnen zijn, maar, maar. Is het Robbe? Het is wel Robben, dit is Robben. Ja, ja zeker, ja, dat zag je bij beide beelden ook, en zo, dus dat was al duidelijk. Wedstrijd van gisteren dan, Itair en Kroospaar. <coughs> professioneel mafkees Mario Balotelli was wisselspeler bij Italië. Hij viel in, maakte een mooi doelpunt en direct daarna moest zijn mond worden gesnoerd door een medespeler. liplezen populaire hobby op Twitter. Het schijnt dat hij iets richting de bank riep als Stelletje Klo. En toen werd zijn mond gesnoerd, dus ja wat hij nou wil zeggen, ik heb geen idee. <lacht> Kroospa was een spannende wedstrijd. De Spanjaarden verzuimden lang om te scoren... waardoor de Kroaten in de wedstrijd bleven... en zelfs nog een kans was dat de Spanjaarden het toernooi uitvlogen. En dat zou natuurlijk een schande zijn geweest... een EK-finalist die de poolfase het toernooi verlaat. Je moet ja, toch niet aan het denken, nee. dan schaam je toch kapot als man. Ja. Uh, anyway, het gebeurde allemaal niet. Spanje won met 1-0. Op Twitter ging het, bij gebrek aan spektakel op het veld... vooral over de commentator... Arno Vermeulen kreeg de handjes niet bepaald op elkaar. Michel tweet dat Arno Vermeulen wist te melden dat een goal uit een corner of penalty ook telt voor Kroatië. En <lacht> Ed Andries D7 vindt dat Arno Vermeulen moeiteloos aansluit bij het niveau van het Nederlands elftal. Tot slot dan nog wat een aantal vakantieberichtjes. Zowel mevrouw Van der Vaat als mevrouw Nigel de Jong twitterden dat ze op vakantie gaan. Ibiza, here we come, zegt Winona de Jong en Sylvie van der Vaat. Tweet een foto van haarzelf en Raval van der Vaat en zegt erbij klaar voor vakantie. En direct daarna twitterde ook mevrouw de Jong weer een foto dat ze zij ook klaar zijn voor vakantie. En ook een fotootje bij het vliegtuig. Dus uh, ze gaan allemaal op vakantie. Dat was het. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Verbijstering maakt zich van ons <lacht> ja, meester. Gaan Wij weg. willen dat niet weten. Nee, dat nee, ze nee, op nee, vakantie ja. gaan. Het gaat wel weg. Een mooie tijd beleven. Lekker twee weken langer. Leuk voor ze. <lacht> nou, het lijkt me verstandig ook. Ja, even dat de... ze even eruit gaan. Ja, toch? even eruit. Qua lynchen en zo. Nou ja, ons ja. ja, ontzettend. Maar goed. Goed, tot half vijf ben ik er. Luc, Dank wel, minister van Bijzenveld van Onderwijs die onderzoekt de mogelijkheden om de schoolplicht op te voeren van 18 naar 23 jaar. Het idee komt van de Ulterhamse wethouder van onderwijs. Ongeveer 80 procent van de schooluitvallers in zijn stad is namelijk ouder dan 18 jaar. Is het verplicht langer in de schoolbanken zitten de juiste oplossing om schooluitval tegen te gaan? We praten hierover met onderwijspsycholoog Jaap Dronkers aan de Universiteit van Maastricht... en Jos Leenhouts, bestuurslid bij de NBO-raad. Goedemiddag beiden. Goedemiddag, alleen ben ik onderwijssocioloog al heel lang, 40 jaar. Onderwijssocioloog, <lacht> wij noteren het. Ja, um, ik ben niet alleen lid van het bestuur van de mbo raad maar ik ben ook voorzitter van een ROC. Goed, hebben we dat allemaal genoteerd. <lacht> um, de, genoteerd. Thijs onthoudt het eventjes voor mij, toch Thijs? Ja, onderwijl eet hij een boterhammetje. We gaan het uh, <lacht> we hebben over het voorstel van minister van Bijseveld... om de schoolplicht te verhogen tot 23 jaar. Uh, meneer Dronkers, wat vindt u daarvan? Ik uh, ben er tegen... Ik denk dat het, uh, het, uh, de, deze groep van 18-jarigen en ouder... Er zijn geen groep die we tegen hebben gehouden om onderwijs te volgen. Het zijn meestal een groep die gedurende hun onderwijs ernstige problemen gehad hebben. En die, je niet, die problemen los je niet op door hen te dwingen op school te blijven. U bedoelt, we zijn een beetje laat als we op een 18e zijn. Mensen met problemen op een 18e nog gaan dwingen om, om nog langer onderwijs te volgen. Je bent veel te laat. Ja, dat moet eerder gebeuren, Veel dat, dat eerder aanpakken gebeuren. van die mensen. Ja. Uh, uh, er is een tweede punt. Er is een algemeen idee in Den Haag dat er een soort absolute grens is. Daaronder, als je daaronder opgeleid bent, kom je nooit aan de bak. Dat is een, uh, een, een ambtelijk idee, een papier idee, maar dat is niet de werkelijkheid. Waar is, hoe, hoog, hoe hoger je opgeleid bent, hoe beter... Maar er is nergens een absolute grens. Nee, nee een mooi voorbeeld is uh, internetondernemer Danny Mekic. Die kent u waarschijnlijk vast wel bij de begin 20 uh, school, uh, school drop-out. Die adviseert inmiddels gewoon het ministerie van Onderwijs, uh, mevrouw Leen uh, houdt Dus zo erg hoeft het niet te zijn, een school drop-out. Uh, nou, uh, het is natuurlijk heel vervelend als mensen hun opleiding niet afmaken. En we stoppen er ongelooflijk veel energie in om te zorgen dat ze die opleiding wel afmaken. Omdat ze dan echt wel beter aan de bak komen. Je kunt natuurlijk voorbeelden geven van uitzonderingen. Uh, maar jammer, maar helaas zijn er toch heel veel voordatige schoolverladers... Die, echt, uh, die niet goed terechtkomen. Ja. Die niet goed terechtkomen. Maar, komen, maar ik wil even ja? wijzen op de ingewikkeldheid van het gesprek... zoals het op dit moment gevoerd wordt. Ja. Wij hebben in dit land een uh, wet waarin is vastgelegd... dat je als jongere tot 27 jaar of moet leren of moet werken... maar je mm -hmm. krijgt geen uitkering... Dus dat is één ding. Tweede is dat er tot 23 jaar een kwalificatieplicht is. En wat is dat? Dat is dat je in ieder geval een diploma startkwalificatie moet halen. He, dat is MBO2 of een uh, HAVO-diploma. Dat is de kwalificatieplicht. Vervolgens hebben we leerplicht. En dat is de aanwezigheidsplicht op school. Uh, en waarbij je boetes kunt krijgen voor spijbelen enzovoort. En dat is tot je achttiende. En dat is tot je achttien. Ja. En als we dan zeggen, ja, we gaan uh, de kwalificatieplicht verhogen. Nee, die is er al. En die ja, is al die, tot 23. En die, die is er al tot je achttiende. Nee, dat, dat is de, de leerplicht. Eerste, sorry. Ja, dat is Hup. de leerplicht van je 18e, maar tot de achttwintigste. Uh, maar nu ga je in feite via de leerplichtkant die kwalificatieplicht verder ja. Uh, op. op uh, optuigen. En ten mm -hmm. tweede. is die kwalificatieplicht. is een papieren realiteit geweest in Den Haag. waarin men een streep gezet heeft. ergens bij MBO 2 en HAVO. en daar is een hele. Uh, het, Sorry? Het bewijs dat. dat je zonder niet verder komt. en ik ben helemaal met mevrouw Sleenaard eens. natuurlijk zijn dat uitzonderingen. natuurlijk kan je beter. Uh, je opleiding afmaken. Maar het is niet zo dat die, abso dat die kwalificatieplicht absoluut is. Nee, Laat maar ik wil, ik wil het ook even over het, het, het principe hebben. Um, uh, want we hebben het hier toch over, in dit geval over de, de leerplicht. Op je achttiende word je word je als volwassen gaan uh, gezien. En als je, nou, als je nu dan tot je 23 e dan zit je toch ook een beetje aan iemands zelfbeschikkingsrecht. Je bent volwassen, zou je toch zelf moeten kunnen bepalen. Ja, maar we weten inmiddels ook wel dat de vorming van jongeren uh, op hun 18e nog niet voorbij is. Hè? Dat ze dan nog niet alles uh, op een rijtje hebben, laat ik het maar even zo zeggen. Nee, maar waarom... ja, en een 23 jaar is op zich best een heel goed uh, markeringsmoment om dan te zeggen van ze hebben echt die begeleiding nodig. Ze hebben echt de steun ook van hun ouders nog nodig om te zorgen dat ze de goede dingen doen. Maar waarom dan niet op zijn 28 e Precies, het is wat gestapt... willekeurig lijkt ja, het. Dat is papieren, papieren argument. Nou, mevrouw ik haal Het papieren argument. Ik het is een ervaringsargument. Het is geen ervaringsargument. Sorry. Er, nee, maar Het ik kwalijk, bewijs als dat het de kwalificatie eis absoluut is, is zo, zo zwak als haagspapier. papier. Is, is het überhaupt een, een, een, een, een, een uh, uitvoerbaar voorstel? Is het juridisch wel haalbaar, mevrouw uh, Lenaerts? Nou, ik denk dat het juridisch niet haalbaar is, maar. Um waar, waar het, we hebben het, het dan over even, eigenlijk. Laat de minister het maar uitzoeken. Hè, de, dat vind ik prima als ze zo'n voorstel als Hugo de Jonge denkt. Dat hem dat helpt om meer mensen op school te houden. De, en de minister wil dat gaan uitzoeken. Dan zeg ik nou zoek maar uit. Ja, maar... maar het is een sluitstuk. Het gaat, het gaat er, er om. natuurlijk om dat je die leerlingen gewoon in een veel eerdere fase uh, zorgt. Dat ze binnen blijven. Dat ze... Vinden op school, dat ze gewaardeerd worden voor wat ze doen. Dan moet dat moet aan het schooluitval, echt ja, ver voor hun 18 al iets aangedaan. Wat, wat zijn dan goede manieren om schooluitval tegen te gaan? Uh, heel veel persoonlijke aandacht. En echt ze waarderen op wat ze presteren in plaats van afwaarderen. Want dat is natuurlijk wat er heel nou, veel gebeurt. Maar, maar, ook, maar ook serieus dingen leren. Ja. En dat is wat veel te weinig gebeurt. Met name in die onderwijstrajecten ...waar veel uitval in is, in de onderkant van het hbo. En want die mensen leren alleen maar... Daar inhoudelijk veel beter uh, uh, zinvol onderwijs geven. En misschien moeten we dus af van... Uh, er moet Engels geleerd worden en er moet uh, algemene vakken geleerd worden... ...en moeten we niet meer niet naar, naar uh, vage praktische ervaringen... Maar naar echte uh, ja, nou kenniservaringen. Wat, wat u ervaren, meneer Donkers, is, is dat mensen denken... ja, leer ik hier Engels, dat spreek ik al lang, uh, de groeten, oh, ik, ik ga van Dat verscholen. heb ik niet nodig, of uh, daar ben ik niet goed in. Want er zijn mensen die, uh, die, in het, uh, die daar terechtkomen... die al, ook op de basisschool uh, uh, leerproblemen hebben. Nou, omdat, Kortom, het dat, moet vooral eerder worden aangepakt, zegt u beiden. Ja, het moet, maar het moet echt op de basisschool worden aangepakt. Wat we nu hebben, is dat we een cytotoets hebben die puur cognitief is. En daar, als je daar niet goed is, kort, dan ben je loser. En dan moet je naar het VMBO, om het maar even zo te zeggen. Daar kom je dan terecht. Dan mag je niet naar de HAVO. Uh, in plaats van dat je op die basisschool al heel goed kijkt... waar liggen de talenten van kinderen, waar zijn ze goed in? Ja. En maar... beloon ze daarvoor en laat ze zich daarin verder ontwikkelen. Het begint ah, betekent... al bij de basisschool. Dat... Kortom, dat betekent... zoals u beiden zegt, er moet in ieder geval veel eerder worden opgepakt... en niet pas op je 18 dan, dan ja. mensen ja. nog eens tot hun 23 ja, plechten om naar school de de te gaan. Om de minister te laten uitzoeken of dat jullie ja. Is in feite het paard achter, wagens, achter de wagenspannen. Ja, nou zegt u dat nog even ja. tegen de minister. Misschien <laughs> heeft ze het gehoord. Vooralsnog gaat ze het geloof ik uitzoeken of het mogelijk is. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Jaap Dronkers en Jos Leenhouts. Oké. Okay. Het is half één precies. Door wat meegens met het nieuws. De DSB-bank heeft de ondergang aan zichzelf te wijten. De bank van Dirk Scheringa nam onverantwoorde risico's, werd slecht geleid en had eigenlijk geen bankvergunning moeten krijgen. Dat concludeert de curator van de bank na twee jaar onderzoek. PostNL heeft de kampen met fraude bij de doorzendservice. Vergelijkbaar met de verhuisservice is dat. Criminelen laten post van mensen doorsturen... waardoor ze allerlei privégegevens in handen krijgen. Volgens PostNL zijn het weinig gevallen... maar exacte aantallen wil het bedrijf niet geven. De kleine Griekse partij Democratisch Links wil meedoen... aan een mogelijke regering van Nieuwe Democratie en PASOK. Dat heeft partijleider Kouvelis gezegd... na een gesprek met PASOK-leider Venizelos... Volgens Couvelis zijn ze er de komende uren wel uitdaan. Gisteren zei Venizelos al dat hij vanavond de onderhandelingen wil afronden. En de politie in Twente trekt een afstudeeronderzoek... van een student van de universiteit Twente in. Het onderzoek gaat over de motieven van wapenbezitters. De student had een enquête verstuurd naar mensen met een verlof- of jachtakte. Volgens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging... waren de vragen niet serieus te nemen. Zo was een vraag hoe zijn de huishoudelijke taken thuis verdeeld... Een andere vraag was, hebt u wel eens gespijbeld? Antwoorden op die vragen hebben volgens de vereniging... weinig te maken met het motief om te gaan jagen. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Een hoge drukgebied zorgt vandaag en morgen... voor rustig en overwegend droog weer in onze omgeving. Vanmiddag zijn er stapelwolken en velden sluierbewolking. Af en toe komt ook de zon tevoorschijn... en in Zuid-Limburg kan een beetje regen vallen. De temperatuur stijgt tot 19 graden aan zee... en 22 graden in het binnenland en er staat maar weinig wind.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 De maxima liggen ook de komende dagen rond 22 graden. ANBB Verkeersinformatie. Er staan twee files, eentje op de A2 Eindhoven richting Belgische grens. Tussen Meersen en Knopend Europaplein 2 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijschokken zijn weer vrij. Een nieuwe aanrijding op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Velsen 3 kilometer. De linkerrijschok is daar dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het komende half uur hoort u over de passie van Paul Rozemuller voor sport. En wilt u ons volgen? Dat kan ook via radio1.nl. Uh, klikt u ook op de webcam of Twitter mee. Hashtag R1 sportzomer Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. My baby came down wordt er op deze muziek gedanst Chantel Disco Partizani. Vorige week bepaalde het Egyptische Constitutionele Hof... dat het parlement ontbonden moest worden. Vandaag wilden de parlementariërs toch gewoon aan het werk gaan... maar ze vonden het leger op hun weg naar het parlementsgebouw. Consument Sander van Hoorn die was bij die confrontatie in Cairo. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Hij was de sfeer erg spannend daar... Ja, en dat is hier eigenlijk continu wel, want eh, nog steeds is het niet duidelijk wie die presidentsverkiezing gewonnen heeft. Eh, net. In een persconferentie van het team van Mohammed Morsi, de kandidaat van de moslimbroeders. Die zegt: Nee, wij hebben toch echt 52% van de stemmen gehaald. Dus zij hebben gewonnen. Maar ja, men is uh, gespannen. En in die spanning dus inderdaad een parlementariër, een onafhankelijke kandidaat die uh, naar zijn werk probeerde te komen en werd tegengehouden. Uh, boedend was, uh, tegen in uh, discussie ging. En vervolgens weer een vrouw die naar hem toe komt lopen en zegt: uh, Jij drijft uh, maar land kapot door je zo te verzetten tegen een besluit van het Hof. En ja, zo zie je dat die al te vinden is. Het ja. parlement moest worden ontbonden volgens het constitutionele hof. Um, ja. Waarom gaat die parlementariër dan toch naar het parlement? Het bestaat dus ja, officieel niet meer. Dat die parlementariërs. Want de moslimbroederschap. die de meerderheid hebben gehaald bij de parlementsverkiezingen. Die, die zijn nu allemaal hier op het hoofdkantoor. Het met bezinnen wat zij gaan doen. of ze bijvoorbeeld ook naar het parlement gaan. of dat ze dat niet doen. Maar iedereen is er wel over eens dat uh, de enige die het parlement kan ontbinden. Dat is het volk dat het parlement gekozen heeft. En in die zin erkennen zij de grondwettelijkheid van het besluit van het grondwettelijk Hof dus niet. Dus ja, het is een lekker zootje, kan je zeggen, nou. waar op dit moment niemand weet wat nou precies waar is. Wie nou precies welke bevoegdheden heeft. Vergeet, niet, vergeet niet dat hoe moest vastgelegd worden in een grondwet die geschreven zou worden door het parlement. Dus ja, dat geeft alweer een beetje aan hoe uitzichtloos het er soms uitziet hier. Ja, en het leger heeft nu een soort tijdelijke grondwet geschreven, toch? De WG heeft nu een tijdelijke grondwet uh, geschreven, waarvan ook weer gezegd wordt door uh, de parlementariërs en door de oppositie dat de WG helemaal niet de macht heeft om dat te doen. Maar goed, dat is gezegd wat je uh, de komende zomer zult uh, gaan zien, ja. waar uh, iedereen ook heel strategisch probeert te zijn. Hè? Want de moslimbroeders, die zijn met al die parlementariërs, die zitten hier in het gebouw uh, te vergaderen, die gaan wat is nou slim om te doen? Gaan we bijvoorbeeld met z'n allen in één groep naar het parlement lopen, dan heb je een confrontatie. Maar is dat wel handig, want stel dat ik de president wordt... dan zullen we de confrontatie met het leger echt nog wel vaker aan moeten gaan. Dus misschien moeten we nu echt ons verlies nemen. Ja, dat soort strategische afwegingen worden er nu allemaal gemaakt... omdat niemand precies weet hoe het verder gaat. En er gaan geruchten over een, een grote demonstratie later vandaag. Ja, dat zou bijvoorbeeld een alternatief kunnen zijn voor uh, met z'n allen naar het parlement gaan. Dat je bijvoorbeeld als groep parlementariërs van de Moslimbroederschap... Op het uh, befaamde Tsar gaat mm -hmm. zitten. om zo je verzet duidelijk te maken tegen uh, de macht die het leger naar zich toe heeft getrokken. zonder het leger daarmee meteen heel erg uit te maken. Dat, dat zou een compromis zijn. Nou ja, uh, er zijn geluiden dat meer mensen uh, dan ook naar het plein zouden komen. of dat weer enorme aanvallen worden. Ja, je moet ze ook bedenken, triviaal of dit. Het is 40 graden in Egypte, het is bloedheet. Dus als er wat gebeurt, dan is dat echt pas als de zon is gegaan. Goed, we blijven het natuurlijk volgen daar in Cairo. Dankjewel, Sander van Hoorn. Het is een zomer vol topsporters. Maar wat doen bekende Nederlanders eigenlijk aan sport? En wat hebben ze daarmee? Vanmorgen stond verslaggever Steven Emmens in alle vroegte op de stoep bij Paul Rosenmuller. De oud-politicus sport drie keer in de week... en blijkt een groot bewonderaar van tennisser Federer. Wil je een bakje koffie? Ja, nou, graag. Ik echt een cappuccino voor je maken. Dan kan jouw dag nu meer stuk. De zon schijnt. Dus ik sta te popelen om naar buiten te gaan. Paul Rozemuller, voormalig politicus van voor GroenLinks. Inmiddels presentator bij de Icon. Staat op zijn sportschoenen nu weer koffie te zetten in de keuken. Op de vroege ochtend. Wat voor schoenen zijn dat? Dat zijn de beste Essex hardloopschoenen die er zijn. Wat staat uh, er precies in? De T115N. En... De Gel Evolution. Mocht wat kosten? Nou ja, ze zijn 150 euro. Dat is het enige wat je uitgeeft aan hardlopen. Dus uh, goedkoper dan een, uh, een abonnement op een sportclub volgens mij. Want hardlopen, dat is uw leven? Nou, dat is wel heel veel gezegd. Maar het is wel een wezenlijk onderdeel van mijn leven. Ja, ze zeggen het? Hier... Nee, Nee, een keer of uh, drie in de week. Als ik uh, stoute plannen heb, dan uh, wordt het misschien vier keer in de week... Ja, het is wel... Ik geloof dat ik inderdaad me niet kan voorstellen dat ik niet zou lopen. Sterker, als ik net ietsje minder vaak loop... dan zeggen ze hier van... Uh, volgens mij word je een beetje zagrijnig. Ga alsjeblieft even naar buiten. <lacht> Zo gaat het wel, ja. De krant, een bakje koffie. Het is uh, de Volkskrant en hij ligt op de sportpagina. Wat heeft Paul Rosenmuller met sport? Uh, veel Eigenlijk uh, begon ik vroeger de krant altijd achterstevoren... maar dan heb je het over de tijd dat ik jong was. Begon ik met sport. Dit zijn de sporten toevallig op één pagina... die ik vroeger actief heb uh, uitgeoefend. Hier voetbal. Spanje neemt de laatste horde. Een dramatisch verlies van Haas en Rosmalen gisteren. Dus tennis en voetbal heb ik in competitieverband en clubverband gedaan vroeger. Maar het is alweer heel veel jaren dat ik de krant gewoon aan de voorkant begin... Ik ben een groot fan van Federer. Dus uh, ik droom nog eens van het moment dat hij nog al eens maar één week de wereldranglijst aanvoert. Dat lijkt me dan echt geweldig. Of dat hij Olympisch kampioen wordt, hè, want dat is, dat is eigenlijk de enige prijs op zijn palmarès die nog ontbreekt. Dus dat zou eigenlijk deze sportzomer moeten gaan gebeuren. Federer Olympisch kampioen. Ja, dat is eigenlijk wel. Dat maakt mijn zomer goed. De droom van Paul Rosenmuller, die vroeger als jongetje de krant altijd achterstevoren las, begon met de sportpagina's. Inmiddels ouder en wijzer. Sport is een onderdeel van mijn leven, maar ook in mijn beroepsmatige leven neemt sport nog wel een belangrijke rol in. Ik ben voorzitter van het convenant Gezond Gewicht. We zijn heel erg bezig. Hoe slaapt met... u zelf? Ik weeg al vanaf mijn achttiende ongeveer 72 kilo. U ziet weet... er mooi afgetraind uit, nou, als ik zo vrij mag zijn. Dank je wel, maar met dat convenant zijn we dus wel heel erg bezig... om de jeugd en via de jeugd hun ouders tot een gezonde leefstijl te brengen. Nou, daar moet je zelf toch ook wel een beetje het voortouw uh, geven. En dat als... gaan we vanmorgen doen, hè? De deur gaat heel zachtjes dicht. Ja, er slapen nog mensen? Ja, ik er maar even naast. Want ik uh, heb niet zo'n conditie als uh, Paul Rosemuller, voormalig politicus nu icon-presentator... Die helemaal wild is van hardlopen. lopen. Wat denk je nou aan als je zo'n eind loopt? Nou, soms helemaal nergens aan. Lekker, hè? Ja, dan maak je je hoofd even leeg. Maar het hoofd wordt ook wel weer gevuld. Ja, Soms krijg je goede ideeën tijdens het lopen. De beslissing om te stoppen met GroenLinks was ook ooit een lopen beslissing, hè? Ja. Wie heeft u gekeken naar Oranje? Ik heb zeker gekeken. Ik heb alles gezien. Het viel zo op dat ze atletisch wat onder de maat bleven. Lopen ze wel goed, technisch? Toen ik de bondscoach na de laatste wedstrijd hoorde zeggen... dat het team wel fit was... had ik toch zelf een andere waarneming, eerlijk gezegd. moet meer gelopen worden. Misschien moet er beter getraind worden. Effectiever. Dat zijn topsporters, hè. Je praat nu maar gewoon met een amateurtje. Paul rosemel hardlopen is... Ik heb het een paar keer gedaan, maar ik vind het zo stom vervelend. Mijn advies is, dan moet je er nooit aan beginnen. Dus probeer het echt even leuk te vinden. Er zijn wel mensen die door die zure appel heen kunnen bijten. En dan dolblij zijn dat ze het gedaan hebben. Als je het een aantal weken of maanden niks vindt, zoek iets anders. Die tijd moet je het wel geven? Ja, je voelt je gewoon goed. Het is gewoon leuk. Je hebt het gevoel dat je een prestatie geleverd hebt als je onder de douche staat. Welke afstand je ook loopt. Dan moet je doorgaan. Succes verder. Dankjewel. Lekker lopen. Lekker fietsen. Het sportverhaal van Paul Rozemuller. Die nog altijd het sportkatern van zijn ochtendkrant speelt. En droomt van een Olympische zege van Federer e te a festa, me liga mais tarde, vou adorar vão nessa. Gata me liga, em balada. Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular. Até o som, Gata me liga, em balada. Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular. que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você, tere, tere, tere, tê, tereet, tchê, tchê, tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar curtição que hoje vai rolar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. a palavra quero contigo como madrugada dançar cola que hoje vai rolar. <mulho> Gustavo <Lima> e você. <mulho> tembalada quero curtir com você na madrugada dançar por até o sol raiar carta me diga mas tá desembalada tem Gustavo Lima, até de madrugada ver dançar que hoje vai rolar o che che che che che e você querer che che che Então vai Lima Balada Gustavo Lima Zojuist werd in het hoofdkantoor van Argos de wielenformatie bekendgemaakt... Argos Shimano voor de aankomende Tour de France. Qua naam is het een nieuwe ploeg, maar de algemeen directeur... Iwan Spekenbrink is al enige tijd aan de ploeg verbonden in diverse functies. Meneer Spekenbrink, Goedemiddag. goedemiddag. Ja, Vroeger was het Skill Shimano, hè? dat zullen de mensen misschien beter kennen. Ja, dat klopt. Ja. Sinds dit jaar hebben wij Argos als grote sponsor aan ons verbonden... en zijn we feitelijk een nieuw soort project gestart. Ja, en u mag weer naar de Tour. De vraag is, wie neemt u mee? Ja, naast heel veel staf hebben we natuurlijk vandaag de negen renners bekendgemaakt. Ja, die jij, bedoelde ik je, inderdaad. Waar jij op doet. <laughs> um, nou goed, dat is uh, een sprinttrein rond Marcel Kittel. En die wordt gevormd door uh, Tom Velers, Coen de Kort, Albert Timmer en Roy Curvers. Dat zijn allemaal Nederlanders, hè? Ja, vier Nederlanders. Um, en verder aanvallers Jan Huguet um, en Johannes Vreulinger. En uh, de diesels en tijdrijder uh, Patrick Gretsch en Mathieu Spriek. Ja, en die Nederlanders vormen samen het sprinttreintje, begrijp ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Ja. Dus die gaan met z'n allen, uh, als ik zou bijna zeggen, als een gek op kop rijden als dat nodig is. En uh, uh, meneer Kittel zit er dan achter en die moet het afmaken. Nou, we proberen altijd niet als een gek op kop te rijden, maar het oh. verstandig te doen. Dus heel hard te rijden op het juiste moment en uh, om hem in de best mogelijke positie af te leveren. Maar goed, ik snap wat je bedoelt, ja, dat is de bedoeling. En hebben ze al vaak in deze samenstelling getraind? Uh, ja. Ja, ik denk dat wij uh, een ploeg hebben die puur voor de sprinten uh, een van de betere teams in de wereld is. Die, die goed op elkaar zijn ingespeeld. Het is niet alleen hard rijden. Er komt heel veel bij kijken bij een, bij een sprintrein. En vooral dat ze ja, goed op elkaar ingespeeld zijn. En allemaal met hun eigen specifieke functie en, en taak. Um, en die is vaak succesvol geweest, ook dit jaar. Ja, en Marcel Kittel heeft bewezen dat hij heel hard kan fietsen. Acht u hem in staat om een etappe te winnen? Um, ja, ik achter hem toe in staat. Dat is wat anders dan dat hij nu zomaar aan een rit gaat winnen. Maar uh, ja goed, hij heeft in de laatste anderhalf jaar, hij is nog maar anderhalf jaar prof. Hij is zeer jong. Um, maar heeft hij al, ja, eigenlijk iedereen verslagen. Waar hij komt, uh, heeft hij meegedaan voor de rit tegen in de sprints. En hij heeft tegen alle sprinters die ook in de Tour gaan zijn, heeft, die heeft hij een keer geklopt. Um, dus ja, ik achter hem in staat. Andere kant van het verhaal is hij is nog nooit in de Tour geweest. En de Tour is de Tour. Um, dus het is voor hem ook een nieuwe ervaring, maar het is zeker een uitdaging die hij en wij uh, aangaan. Hoe, hoe oud is hij dan? Vroeg ik me nog even af. Uh, Marcel is van 88, dus die, is, die wordt 24. Oké. Okay. Is nog 23, Piep Jong nog voor een, uh, voor een profrenner. Uh, wie ziet u als de belangrijkste concurrenten in de sprint? Uh, Mark Cavendish neem ik aan, maar verder. Ja, Mark Cavendish is eigenlijk altijd een beetje de benchmark voor de sprinters, hè, de wereldkampioen. Uh, Greipel, Sagan, dat zijn denk ik de mannen die... Uh, wat op dit moment de beste sprinters zijn die het best in vorm zijn. En u zegt, uh, ik geloof dat Ketel in, in staat is om een van hen in, minimaal één keer te kloppen. Ja. Kijk, je moet ook ergens in geloven. En dit is sport, hè. En je, moet, je gaat naar de Tour. Het is het, is het derde grootste sportevenement in de wereld. We zijn apentrots dat wij daar als team Argo Shimano heen gaan. En dan moet je met een doel heen gaan. Um, en dan moet je ergens in geloven. En goed, Marcel heeft al veel bewezen. En wij willen er vol voor gaan. We zijn goed voorbereid. Um, dus ja, we geloven erin. Ja, Dionne de Graaf zit hier ook al. We gaan zo te praten wat zij uh, verwacht van vandaag. Hoe ja. kijk je naar deze ploeg? Denk je dat ze inderdaad kans maken? Ja, ik denk dat wel. Volgens mij heeft Kittel al bewezen dat hij Cavendish kan verslaan. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat uh, alle ballen op, uh, op Kittel zou, zou ik zeggen. En ik vind het heel erg leuk dat, uh, dat er vier, vier jongens meegaan. Hoe, ga, hoe gaan jullie, want er, er zitten natuurlijk wat jongens bij, iemand. Uh, goedemiddag overigens, sorry. Hoi, hoi Dionne. Uh, die, uh, die inderdaad, die Tour voor het eerst rijden. Hoe bereid, hoe bereid je die jongens daarop voor? Want het is echt iets anders dan een andere wedstrijd, hè? Ja, maar juist, we benaderen het juist anders. Het is een wielerwedstrijd, net als iedere andere. En natuurlijk weten we dat de Tour uh, dat het wat anders is. Er komt heel veel omheen. Maar op het moment dat de, dat de startschot uh, gegeven is... is het een wielerwedstrijd tegen dezelfde concurrent. Um, alleen, er is meer spektakel omheen. Meer toeschouwers, meer media, meer fans... Um, dus we proberen het normaal te benaderen. En het andere is de Tour, daar is iedereen wilde rijden. De beste renners ter wereld in de beste vorm. Um, dus we hebben ze fysiek wel voorbereid, ook mentaal. Dat ze, we proberen ze op het beste niveau dat ze ooit gehad hebben aan de start te brengen. Dus dat ze 100 gewapend zijn. Hebben jullie wel een mental het... coach, vroeg ik me af? Ja, al onze, al onze ploegleiderscoaches beschouw ik ze ongeveer als mental, <laughs> als mental coach. Dus nee, niet uh... zoals een Westie Snyder, dat hebben wij niet nodig? Nee, we doen het vanuit de ploeg. We hebben uiteraard wel iemand die daar, uh, die, daar, uh, die, die jongens mentaal begeleidt. Alleen niet zozeer de jongens. Die biedt handvatten aan de coaches. Dus echt functioneel. Hmm. Ja. Heeft u geen klassementsrenner? Nee, helaas nog niet. Zou u die niet graag willen? Ja, natuurlijk. Wie heeft u op het oog? Op dit moment nog helemaal niemand. Nee, goed, wij, wij zijn vooral blij met wat we wel hebben. Laten we, het glas is half vol in eerste instantie. We That's gaan naar de big. tour. We hebben een hele goede sprinter en een goede sprinttrein. Uh, dus ja, uh, we maken kans op rit en daar zijn we heel blij mee. We gaan echt met een missie daarheen. Ja. Uh, als ploeg hebben we ook een, klas, een klassieke renner, die rijdt niet in de tour. Um, en natuurlijk zou het ideaal zijn als je ook nog een klassementsman hebt... maar laten we stapje voor stapje de dingen uh, goed doen. Ja, want dat zou voor de ploeg en voor uh, de wortelingen Nederland goed zijn... denk ik, als u een Nederlandse klassementsrenner had, of niet? De andere twee ploegen hebben er meerder op het moment? Ja, natuurlijk. Uh, hoe meer goede renners, hoe beter. Alleen, ja, ze groeien niet aan een boom... Maar dat je elke keer maar, uh, maar renners uh, in je ploeg kunt opnemen. Het hangt ook af van aanbod. En uh, ja, onze ploeg heeft een kracht dat we een van de sterkste ploegen in de sprint zijn. Daar zijn we al blij mee. En als we op andere gebieden kunnen versterken, zullen we dat doen. Dan wel. We zullen de jongens zelf gaan, gaan proberen op te leiden. Um, maar goed, ook als je de toerploeg nu ziet, uh, ons motto is: we, we gaan toch proberen. Uh... Ja, we gaan toch proberen een etappe we te winnen. Wil je nog iets zeggen? Thuis? Nee, hij is er niet meer. Iemand is Brink. Of, ja, bent u er nog? Nee. Nou, Dionne. die Jonen. Iemand is weg. Ja. Hij, hij klonk eigenlijk heel bescheiden, vond ik ja. maar het, zo, het is natuurlijk een, een, ja, het is een kleine ploeg en dat dat komt wel langzaam. Maar Het is natuurlijk wel al fantastisch dat er dat we gewoon drie we, Sorry, uh, ja, Nederland <laughs> <laughs> uh, drie dat, dat er drie Nederlandse ploegen we mee voor het eerst in 20 jaar, geloof is ik. Is echt heel ja. lang geleden. En die kittel is echt goed, hè? Die, die kan echt wel heel met al we gaan pakken. Ja. Ja, die is ja, heel goed, dus ik, ik uh, ja. Misschien gingen jullie ooit aan mij vragen, waar kijk ik naar uit? Nee, <laughs> en dat, was dan dat zouden wij nooit aan jou vragen. <laughs> maar ik, dat is wel grappig om te merken, dat als dus het Nederlands zelf uitlicht uitlicht, wat bij mij meteen gebeurt is, oké, okay, uh, Tour de France. En dan word ik hier al uh, tamelijk gelukkig van, dat ik uh, dit soort namen zie staan. Je hebt ja. Oranje weer vergeten. Nou, zo erg is het. Zo snel oh. gaat het niet. Maar... Ik hoor dat meneer Spekerbrink weer terug is. Heel hartelijk dank dat u er was, meneer Spekerbrink. Ja, ja, en uh, Dione, ik ben het helemaal met je eens. Maar nu moet de wielerploeg het maar gaan laten zien. Oh. Zo, Kijk, succes. Naar -voetbal. Ja, <laughs> hartstikke bedankt. Oké. Okay. Ja, Dionne, En dan zit je hier altijd om te vertellen... waar je dan vooral vandaag, vandaag heel erg naar uitkijkt. <laughs> ja, ja ik, ik blijf het maar een beetje bij, uh, bij het voetbal houden. Want ik ben persoonlijk... Uh, of moet je dan al, Ik weet nooit of ik dan objectief moet zijn. Nee, hoef je nee. hier niet. Zometeen wel. Niet. maar straks wel ja. mag niet. Ja, ik heb altijd wel erg iets met het Engelse voetbal. En uh, ik ga nu heel veel mensen voor het hoofd stoten en heel veel mensen worden heel gelukkig. Maar ik ben erg uh, supporter van Liverpool al heel lang. En ik kom daar heel vaak. En um, dus ik kan niet anders dan uh, ook Engeland uh, een warm hart toedragen. En tegen wie moeten ze vandaag? Tegen Oekraïne vanavond. Dus uh, ja, ik vind dat geweldig om ze te zien spelen. En uh, vaak is het ook helemaal niks. Voor uh, twee jaar geleden was het helemaal niks, um, maar ze doen het heel goed nu, toch? Ja, tegen de ik, verwachtingen. Ik ben echt ontzettend benieuwd. En uh, Rooney mag weer spelen, dus uh, ja. Daar ik wilde uh, Theo Walcott uit. in de basis. Kan dat? Ja. Ja, oh. dat was vorige keer niet zo. Hoe nee. viel die in? Ja, klopt. Ook een fantastische speler. Oh. Ja. Wordt het niet een makkie tegen Oekraïne? Nou, nee, nee, Zinko, nee, nee he? nee ja, die um, heeft het natuurlijk heel goed gedaan in die eerste wedstrijd. De tweede, tweede wedstrijd was het, uh, waren ze kansloos. Ja, Hij zou wel moeten, want uh, zijn hele land uh, wacht op hem. Dat, het lijkt me een behoorlijke druk. Ik zou hem niet aankunnen, maar hij heeft in de eerste wedstrijd laten zien... dat het hem niets kan schelen. Nee. Dus hij zou dat wel moeten, maar ja, ik ben toch een beetje, een beetje voor Engeland. Ja. <tus> en de andere wedstrijd van vandaag is? Hebben we hebben nog Zweden-Frankrijk, maar Zweden is uitgespeeld... En Frankrijk is natuurlijk nog wel belangrijk. Dus die, uh, ja, die hebben natuurlijk ook weer al vanaf twee jaar geleden wat goed te maken. Maar die en dat dan ge... ziet er wel goed. Ja, ik, ja, ik maar ben, ben daar wel al ja, over. Maar geen echte tegenstand dan, vermoedelijk. Of gaan de Zweden, denk je, nog wel de volle uitvoeren? <lacht> ja, ik vind dat altijd heel moeilijk. Ik denk altijd als je topsporter bent, dat je dat altijd doet. Ja, maar als er geen, als je, ja, waarom zou je? Ja, ik bedoel, je doet ja. je wel je best, maar ja. Ja, zo deed ik dat altijd. En daarom, <laughs> daarom zit, zit je nu hier. Ook, daarom zit ik nu <laughs> ja. hier, ja. <laughs> dus uh, ja, voetbal gewoon weer. Ja. Heen en weer zeppen, dat weer. Ja, het is heel op twee zenders tegelijk. Ja hoor, het is heel ja. op twee zenders tegelijk. En op de radio natuurlijk ook. Ja, oh ja, pardon. <laughs> ja. Heb ik er ook altijd bij aan. <laughs> ja. <laughs> ja. En op internet kan je het ook nog zien. Dat hebben we ook nog zien, ja. Dat doen we ook nog aan. Vanavond dus dat. Maar ja. eerst zometeen gewoon fijn. Dione de Graaf hier. Ja. Met Jurgen van den Berg. Jazeker. Ik zag hem de kranten te lezen. Hij zit de kranten te lezen. Hij is volop uh, zich aan het voorbereiden. Maar we moeten hem nu even roepen. Want <laughs> Toen... hij moet nu hierheen komen. Jurgen! melk achterover tikken en hem ah, binnenkomen. Oh, ja. ja, daar is hij. <laughs> <Daar is die. laughs> Zometeen dus Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Met het de vervolg van de Sportzomer. Herinnert u zich dit nog? Ah, Maarten van de Weide wordt Olympisch kampioen op. Kilometer. De Radio 1 SportsZomer Jukebox zit boordevol historische sportmomenten. Oh, wat een prachtig doelpunt! Uit een mooie actie van Piet Keizer. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen... en maak kans op een sportzomer stopwatch. De aanloop van Blonk. Stok in, steken, omhoog. En eroverheen. En gaat eroverheen. De radio1 Sportzomer jukebox. Prachtig voorhand is dat gespeeld van Krajcek. valt op zijn knieën op het centerkoord. Richard Krajcek. Ga naar radio1.nl en speel mee.